Goedemiddag, mevrouw Pep. Bent u al een beetje bekomen van alle reuring? Nou, mevrouw Poepjes, ik moet u eerlijk zeggen... dat ik gisteravond maar een flinke scheut van Riani met thee heb gedaan. Wat een toestand. Mevrouw Bol in een ambulance afgevoerd met gelende sirenes. Ik wist helemaal niet dat ze ziek was. U wel, mevrouw Poepjes. Nee, ze heeft het voor ons verborgen gehouden en meneer Bol ook. Tja, ongelooflijk. Ik was nog maar net bekomen van de schrik... Weer gillende sirenes. Daarna een verschrikkelijke baal op de trap. Ik had er met een hartverzakking. De politie heeft hun deur opengeramd... en ze allemaal uit huis gesleurd. De hele familie de Vries opgepakt. Als een stel bandieten... werden ze in een overvalbusje gestopt. Mevrouw de Vries had haar nachtjepon nog aan. Tje, van hun bed gelicht. In het hols van de nacht. Huh, arme mensen. Dat ze zich zo kunnen vergissen, hè? De politie is je beste vriend... Manieuw. Een schande is het. Een grof schandaal. Ze had de nacht goed nog aan. Wat een verschutting. Gelukkig was mevrouw de Vries naar de kapper geweest. Zat er haar tenminste goed. En dan die dochter, hè? die Anna. Die had wel de jas aan, maar blote benen en blote voeten. En dat in die kou. Ja, die jongeluiven tegenwoordig dragen geen pyjamas meer. Het zou me niet verbazen als ze naakt was. Oh, nee toch? Nou, dan hoop ik maar dat ze de jas goed heeft dichtgedaan. Stel voor... Poedelnaakt in een politiecel. Maar wist u dat ze op je thuis zijn? Werkelijk? Ik ging vanochtend vroeg met mijn hondje deze uit. En toen kwamen ze aan met een taxi. Mevrouw De Vries en Anne stapten uit. Maar ze deden net alsof ze me niet zagen. Nou ja, zeg. Ik snap dat ze geen praatje wilden maken aan dat je in je ballootje verhoord bent op het bureau. Maar zeggen, dat is toch wel het minste, hè? En Buddy, was die er niet bij? Nee, die kon voorlopig niet thuis. Die wordt ook verdacht van de overval op het casino. Dennis heeft hem verraden. Het is niet waar. Dat meent u niet. Jawel, heb ik van meneer Terol gehoord. En die had het weer van iemand van de krant. In mevrouw de Vries maar op, schep over haar buddy. Haar, Boudewijn. dat stuk verdriet. Het is gewoon crimineel. Een casino overval, wie doet dat nou? En van zo'n zo'n knapje niet op, hoor. Dat verzeker ik u, mevrouw Pep. Nou, dat kan ik me indenken, mevrouw Poepjes. Maar waarom stinkt het hier nou toch zo? Gisteren heb ik de hele gang nog gezopt. Mevrouw Elkadi heeft eten gemaakt voor meneer Bol. Dat staat voor hun deur. Kijk maar. Mijn hemel, wat een lucht. Die arme man. Straks moet hij nog naar het ziekenhuis met de knoflookvergiftiging. Maar goed, ik moet gaan. Een kaartje halen bij Bruna voor mevrouw Bol. Een goed idee, mevrouw Beb. Ik heb nog wel wat liggen. Ik koop er altijd tien tegelijk. Tien voor een euro bij de Dirk van der Broek. Is dat nou niet een beetje armoeig? Ze is behoorlijk ziek, hoor, mevrouw Bol. Nou, dat moet u niet zeggen. Er zitten echt heel aardige wenskaarten tussen. Nou, laten we dat dan hopen. Maar ik moet nu verder met mijn draadjesvlees. Dag, mevrouw Trol. Ik ga een kaartje halen voor mevrouw Bol. Het schijnt dat ze heel slecht ligt en dat ze het misschien niet gaat redden. Ach, wat een ellende weer. Mijn kleine bingootje helpt me dwars door al die nadigheid heen. hè, He, lieve klein mormeltje van me. <tie> Werkelijk? Nou en of, als ik verdrietig ben, dan springt hij op mijn schoot... en dan kijkt hij me zo schattig aan met die donkere oogjes. Soms geeft hij me zelfs een likje op mijn neus. Zo lief. Daar moeten u me uitkijken hoor, mevrouw Terol. U kunt er behoorlijk ziek van worden. Die peesten hebben allemaal bacteriën waar wij mensen niet tegen kunnen. Nou, ik kan wel tegen een stootje, hoor, mevrouw Paap. Tja, dat moet wel inderdaad. Zeg, maar kunnen we niet beter een bloemstukje kopen voor mevrouw Bol? Dan vragen we of mevrouw Poepjes ook meedoet. Nee, die stuurt een kaartje van Dirk van de Broek. Beetje armoeig, vindt u ook niet? Zit, bingo. Zit, ja, goed zo. Bingo? Heet die bingo? Dat heeft mijn man Leo bedacht. Hij wint nooit iets met bingo. Hè. Maar nu kan hij dus de hele tijd bingo roepen. Ach, wat grappig. Ja, en hij gaat gewoon mee naar de klaverjas. Hoe gezellig. Af, bingo, goed zo. Ja, goed zo, brave hond. Ach, mijn lieve schatje. Ben je een beetje moe dan? Kom maar, dan til ik je eventjes op. Zo, lekker bij het baasje, hè? Heeft de hele nacht in mijn armen geslapen, zo schattig. Pauw in bed. Maar is dat niet een beetje onhygiënisch? Oh, wel nee. Juist heerlijk zo'n warm levend hoopje dat bovenop je ligt. En eh, eh, eh, Leo? Nou, geloof me, mevrouw Bluis. Eh, de paap. Die wil je echt niet bovenop je, hoor. Die ligt te snurken en te onder dat dekbed. Dat wil je niet weten. Ja, ja, ja. Dat geloof ik best. Maar er zal toch iets aan gedaan moeten worden. We hebben alles al geprobeerd. Antisnurk, klem, koud water, warm water en niet. Ja, ja, nee, nee, nee, ik bedoel dat een hond niet in bed hoort. Nou, wij vinden het anders heel gezellig, hè, bingootje. Ja, uh, wist u trouwens, mevrouw Poepjes? Uh, wist u, mevrouw, dat mevrouw Poepjes suiker gaat maken voor meneer Bol? Mevrouw Alka, kookt toch voor meneer Bol, arme stakker? Wij zouden als goede buren om de beurt... een Hollandse maaltijd voor hem moeten gaan maken. Ja, ik weet niet of ik daar tijd voor heb, hoor. Ik, ik, ik, kwam, ik kwam nergens aan toe. Ik, ik was toch niet eens op de helft met het babysokje? Nou ja, dat is ook niet meer nodig, die arme Roxanne. Guns, ja, Roxanne. Heeft die er nog wel eens gezien, mevrouw? De ja, nou in het zeg, dat is ook alweer een paar dagen geleden dat ik haar met, met het witte smoeltje voorbij zag lopen. Oh, ze zag er zo slecht uit. Vindt u het logisch als je je kindje verloren hebt en je aanstaande in de gevangenis zit? Het schijnt dat hij van de verkeerde kant is, hè? die Dave Pietersen. Dennis Pietersen. Hij heet Dennis, niet Dave, mevrouw Terol. Ja, dat weet ik heus wel, mevrouw Bluis. Mevrouw Paap heet ik en ik heet mevrouw Paap. Ja, uh, Dennis Pietersen van de vrachtwagenchauffeur mevrouw Paap. Olke Bollek had hem betrapt met een vent in de hal. Misschien hield hij, hield hij het wel met die buddy? Zij hebben toch samen ook het casino overvallen? Ja, dat klopt. Stond levensgroot in de telegraaf. Ze zitten in ieder geval gezellig saampjes in de gevangenis. Ja, vast niet in één cel. Nee, dat niet. Maar die typen zorgen wel dat ze aan hun trekken komen. Hoe weet u dat? Ja, op tv gezien. Ze hebben daar speciale kamertjes waar ze het doen met elkaar. Dark rooms. Dark rooms? Ja, de, uh, dat zijn kamertjes zonder licht. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Moet er niet aan denken dat Leo het licht erbij aan zou doen. Misschien is het niet waar. Wat niet? Nou, uh, dat ze homo zijn. Waarom stond hij dan in zijn blote luiter in de hal? Misschien heeft mevrouw Bob wel gehallucineerd. Uh, door die tumor in haar hoofd. Zou het? Oh, nou, ik moet dus echt gaan, hè. Want Bingo moet even pipi doen. Ah, hoor hem toch eens janken. Ja, lief kom maar mee, hoor. Eén week later, in de hal van de flat. Leo... Ik kan het nog steeds niet bevatten. Olleke bolleke dood. Zomaar vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. Tja Bert, van het concept des Levens krijgt niemand een programma. Er in één keer tussen uitpiepen. Ik heb niet eens de tijd gehad om langs te gaan. Jij? Nou, daar ben ik sowieso uh, geen fan van voor ziekenhuizen. Ja, wie wel? Ik zal het overlijdensbericht op het bord hangen. Kan iedereen zien wanneer de begrafenis is? Godsamme, waar zijn die punaisjes nou weer gebleven? Hier is er nog eentje. Ja, wie zou nou die punaises weghalen? Wat moet je daar nou mee? Mensen zijn rare wezens, Leo. Ik pak deze wel. Die rare folder, die leest toch niemand. En neem me niet kwalijk, dat briefje heb ik daarop gehangen. Ah, daar hebben we de dief Met surfplank en al. Zeg, ben je verdwaald? Dus je zee een stukje verderop, hè, jongen? Ik kom er net vandaan, vandaan mijn wetzoet. Mag ik je erop attenderen dat deze hal verboden is voor onbevoegde? Maar ik woon hier... Ach, je uit. Maak dat de katwijs. Rogier Schimmelpenning, aangenaam. Ik woon op de tiende etage. Waarom? Hoe bedoelt u? Wat moet je hier? Nou, studeren, lesgeven? Lesgeven. Als, u mij, als u mij toestaat. Kijk, dit heb ik net opgehangen. Ik geef sublessen. Misschien iets voor u? Suppen? Suffen zal je bedoelen. Een beetje surfen op een plank staan en dan peddelen... Als je er nou nog een borreltje bij gewoon gaat drinken. Hé, joh. <laughs> ja, ik ben veel te oud voor die flauwe keul. Nou, ik zal u zeggen, meneer... Leo Terol. Terol is de naam. Meneer Terol. Mijn oudste leerling is 85 jaar. En je weet zeker dat hij nog leeft, hè? Hadden ze hem niet opgezet voor je? Nou en of, zo fit als een hoentje word je van deze sport. Maar kun je hem niet beter uh, op een stekkie bij het strand gaan zitten? In plaats van uh, zo'n afstandse flit. Dat is niet te betalen. En, en dit is anti-kraak, 150 euro per maand. Altijd kraak? Hoezo? Hoezo? En niet... Ik weet er van mensen op de wachtlijst. Ze gaan deze flats hoogwater, stormvloed en scheepsel op de mij slopen. Wist u dat niet? Slopen? Krijg nou wat. Waarom weten wij dat niet? Die klote kei. Je krijgt pas iets te horen als het te laat is. Kei? Ja, de woningbouw. Stelletje zakkenvullers. Leo, ik ga erheen. En ik trek er eentje over die balie. Weet je mijn flat laten slopen? Dit gebouw is al lang verkocht aan een projectontwikkelaar. Ik meende aan een pietonstift. Wat moeten wij dan heen? Oh maakt zich geen zorgen. Dat soort dingen duren in de regel jaren. Ja, hij bedoelt dat je dan al lang de pijp uit bent, Leo. Ah, daar heb je bol. Jan, ouwe jongen, gaat het een beetje? Ja, ik zag hem motten. Doe gewoon mijn trappies elke dag. Heb ik nog wat te doen? Ah, hier hebben we een sportieve bewoner. Aangenaam, Rogier Schimmelpenning. Jan Bol, zeg maar Bol. Meneer Bol. Misschien kan ik u enthousiast maken voor een gratis proefles. Super. Doe even normaal, man. Hij is net zijn vrouw verloren. Ach, jee. gecontroleerd meneer Bol. Duizendmaal excuses. Ja, en nou opmoeven met die strijkplank. Denk. Ik was inderdaad net van plan te gaan. Goedendag, en Sterkte nog, meneer Bol. Wat zeg je nou van die kakker met zijn gratis proefles? Hij heeft weinig vlekken op zijn kont. Voor een schimmel. <lacht> nou, gelukkig kun je nog een lolletje maken, Jan. Nou, we waren net je rouwklaart aan het ophangen. Maar uh, we er niet genoeg penuses. Ja. Die zijn altijd weg. Volgens mij vreten ze die op. Over vreten gesproken? Kom vanavond gezellig bij ons. We hebben altijd over, want mevrouw nou, die kan altijd voor tien. Oh, vandaar die dikke pensleio. Zeg, uh, <laughs> was jij niet bezig met punaises te zoeken? Ach, ik ben liever thuis. Dan heb ik het gevoel dat ze er nog is. Als ik s'nachts opsta om een borreltje te pakken... dan ga ik altijd heel zachtjes uit bed om haar niet wakker te maken. Of als ik tv kijk, dan roep ik naar haar in de keuken. Ben ik even vergeten dat ze dood is? Ja, dat is logisch bol. Jullie waren 60 jaar bij elkaar. Dat is een hele tijd hoor. Ach, en dan denk ik maar, waarom nou? Dat mens was te goed, hij zelf, deed geen vlieg kwaad. Ja, nee, nee dat is zo. Het was een schat, bommelijke, Tja, maar hoe doe je dat nou met eten? Kook je zelf? Ach, man, schij uit. Mijn hele ijskast ligt vol poepjes, paap, keur, koper en zelfs alkadi. Allemaal zetten ze eten voor mijn deur. Het lijkt soms wel restaurant Berghout bij mij. Jullie kennen beter bij mij eten. Ik krijg toch van zo lang dat ze leven niet op. Oh ja, bol. Nou, je ligt nog wel goed, hè, bij de vrouwtjes? Oh. <laughs> en dat op jouw leeftijd. <laughs> Hou op, ik moet ze van mijn lijf slaan. Bed. Ja, keur. Ik zou maar vast wat uh, proviand inslaan. Want bij jou zal het niet zo vaak lopen, straks. Ah, dat duurt nog wel even, Leo. <laughs> Als ik jou was, zou ik me meer zorgen maken om die lelijke poffertjespan van jou. Ah, je schoonmoeder op een gaat. Uh, ga jij nou maar lekker uh, paffen met je, met je geoude hoer. Ik ga naar boven. Zal ik uh, met je meelopen, bol? Nee, ik ga met de lift. Geen zin meer in de trappen. Bert, ik zie je, jongen. Hou je hart, beste bol. tj tj. Money good I ain't got a word by shit Money good Eh, ah. hey, douchie Wat? Ben je Anna? Hoezo? Tyrone is de nee. Ik ken geen Tyrone Nooit van me gehoord, schatje? Nee Waar zou ik je van moeten kennen? Je broertje Buddy? Nee Hé, hey, jij bent zeker Anna? Nee Lieg niet, bitch Laat me dat door. Ik moet boodschappen doen Hé, die kunnen we even wachten Laat me los Ik ga gillen, hoor Nee, dat ga je niet Doe de mes weg Ben je gek? Waar is het geld? Welk geld? Ik ga je prikken als je niet snel zegt waar die doekoe is. Doe dat mes weg! Nee, nee, niet doen! Zeg maar waar het is of ik filer je van boven naar beneden. Het is weg! Wat? Zeg op, wat is weg? Het geld. Je moet me geloven. Ik ging met Buddy zoeken onder de bloembakken bij Spoor. Het was weg. Ik geloof je niet. Waar heb je het? Ik heb het niet. Echt waar niet. Waar is het geld? In je appartement? Zeg op. Ik heb het niet. Hé, hey, maak me niet kwaad. Ik heb het echt niet. Voor de laatste keer? Waar heb je het verstopt? Ik stik, Laat los! Hé, hey, wat is er aan de hand? Kijk uit! Laat dat meisje ze wel onmiddellijk. Hij heeft een mes! En ik heb een surfplank. Hé, hey, wie denk je wel dat je bent? Roog Rogier schimmelpenning. Aangenaam. Hé, hey, mijn hoofd! Damn! Hé, hey, ik ga jou prikken, jongen. Dan zul je toch eerst door mijn bord heen moeten. Hé, hey, wat krijgen we nou? Een schimmel aan het mat, hè? Kijk uit, Bert. Hij heeft een mes. Jezus! Wegwezen jij, mafkees. Wil je soms een paar klappen? Ik krijg jij nog wel, jongen. Ik kom terug, hè? Nou, ik dacht het niet. Hé, hey, je op op papa. Van hetzelfde, dombo. Zo, die is weg. Zo, wat kun jij meppen, schimmel? Ik denk wel dat hij een hersenschudding heeft. Gaat het met je? Hij, hij wilde mijn keel doorsnijden. Is het helemaal te trillen? Ja, en anders ik wel. Wat is dat voor een klojo? Hij wilde geld. Op klaarlichte dag mensen beroven. Het moet niet gekker worden. Waar woon je? Op de zevende. Ik, ik breng je wel. Ik moet toch naar boven. Dank je. Zeg, moeten wij niet de politie bellen? Ach, wilt u dat doen, meneer Keur? U heeft hem toch goed gezien? Zeg maar, Bert, hoor. Ik doe het. Ik wil het doen. Weet je dat zeker? Ja. Nou, kom maar. Dan gaan we naar huis. Nou, uh, rustig aan, maar zie. En uh, de is, Schimmel. Dag, Bert. Wat een dag. Tiet voor een pafke. op de gang van de achtste verdieping. Mevrouw Paap, hier uw paraplu. Was ik vergeten terug te geven. Bedankt, mevrouw Poepjes. Ik zet hem naast mijn schoenen neer om te drogen. Nou, eigenlijk mogen er helemaal geen spullen op de gang. Maar ja, u doet er tenminste een krant onder. Ja, dan stinkt het lekker. Mevrouw Terol heeft het zomaar neergezet. Er ligt dan een hele grote plas bij haar deur. Ach, het wordt zo modderig allemaal. Ja, en straks klopt die hond er ook nog een keer doorheen. Zal we ze lekker gaan stinken straks. Oh. Hallo, mevrouw eh, Terol. Hallo dames. Wat een mooie dienst was het, hè? En wat een mensen. Ik moet eigenlijk alweer huilen als ik er aan denk. Nou, voel vooral mijn voeten. Al die tijd moest ik staan. En al die jongelui die zaten op een stoel. Nou, dat zou, zou iets aan een kale om onbestaanbaar zijn. Daar hebben ze nog respect voor de ouderen. Doodop ben ik. Uh, anders ik wel. Leo, die is meteen naar bed gegaan met de hond. In bed? Oh, mijn kleine schatje viel meteen in slaap. Leo? Nee, Bingo. Die was helemaal uitgevloerd. Komt hard aan op bij beesten, emoties. Jullie zaten tenminste nog. Ik heb deze thuis gelaten. Stel je voor dat ze ineens zou gaan blaffen. Maar wat veel bloemen, hè? Ik kon de kist bijna niet meer zien. Ons bloemstuk stond precies in het midden. Bijna de hele flat heeft geld gedoneerd. Ja, dat heeft meneer Elkadi mooi gemaakt. Wel treurig dat zijn eerste opdracht voor een begrafenis was. Ik miste de lelies. Iedereen weet dat hij in een grasstuk hoort. Oh ja? Ja, dat snapt buitenlanders natuurlijk niet. Persoonlijk had ik de bloemenman uit het dorp gevraagd. Eh, wel raar, hè? Dat de zoon van El Kadi er niet was. Weet uh, die die Anwar? Die stond toch ook in de bloemenstal? Ik heb hem daar maar één keer gezien. Volgens Leo is Anwar met de Noorderson vertrokken. Oh ja? Ja, met Roxanne Molena. Wat? Het schijnt dat ze een villa hebben. Met een zwembad. Het is niet waar. Jawel. En niemand weet waar ze zitten. Misschien is hij terug naar Syrië. Oh mijn god. Hij heeft haar vast ontvoerd. Dat heb ik laatst op de televisie gezien. Die vrouw is in harem. En hij moet de beurt de pet met zo'n hengerts. Ach, dat arme kind. Moet ze nog met een sluier rondlopen. Nou, dat lijkt me niks voor Roxanne, hoor. Die is heus niet op haar mondje gevallen. Goedemiddag, dames. Stoor ik. Oh, hallo, Rogier, onze held met de surfplank. Die heb ik nu niet bij me. Hoop niet dat ik hem vandaag nodig heb. Ja, kijk, je staat meer in een plas water. Oh, dat geeft niet. Ben wat water gewend. Staan ze wat iedere dag in zee? Nee, nee, nee, nee, nee niet met die modderpoot door de hal. Mevrouw Terol heeft hem dweil. Ja, de, de, even denken. Ja, die moet er ja, wel. Ja, ja, wacht maar. Ik pak er wel een. Oh. Daar is Bingo. Nog appelflapje van me. Ben je wakker? Oh, nee. springt die hond nog eens door de trap. Ah, ah, ah. Hier is het wel. Nee, Bingo. Niet tegen mijn jurk aan pissen. Stop rustig, rustig, rustig. Ik til hem wel op. Kom maar bij het baasje, hoor, kleine Bingo. Oh, mevrouw Terral. Uw blouse is helemaal onder de zwarte pootjes. Hé, hey, dag, hondje. Wat een leuk beestje. Nou, enig. Is je niet zo zo beloffend. Dus s'nachts geen oog dicht. Oh, maar ik slaap, ja, slaap juist ontzettend goed sinds ik hier woon. Je kunt een kanon naast me afschieten, zo vast als ik licht te tukken. Zal we door de zelig komen? Als ik alleen zelig zou ruiken hier... zou het me misschien ook nog wel een keer lukken. Wat wilt u daarmee zeggen, mevrouw Paap? Maar dames, waarvoor ik hier kwam... ik ga een oudjaarsfeest organiseren in de hal. Iedereen uit de flat is welkom. Na de begrafenis staat mijn hoofd er helemaal niet meer na. En dan hebben we eerst nog een keer kerst in de hal... Mag dat wel van de woningbouw? Oh, wat gezellig nou, wij zullen er zeker zijn. Voor u komt het heel goed uit, mevrouw Terol. Anders zitten jullie toch maar met z'n tweetjes aan het kerstdiner. Zo sneu. Haar kinderen gaan altijd naar de Canarische Eilanden ja. met de feestdagen. Nou, dat zou weer kalijken, Leuk, mevrouw Terol, ik schrijf u op hoor. En we vragen iedereen om een fles drank mee te nemen en een lekker hapje te maken. We, we, wie zijn we? En mevrouw Elkaar die helpt mee. En ook Anna de Vries. Oh ja. Anna? Ja, ze had wel wat behoefte aan gezelligheid, zei ze. Nou, daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Met broer die in de bak zit. En we mogen de oude conciërgeruimte gebruiken om al het eten en drinken neer te zetten. Oh, wat goed. Oh, dan ga ik weer oliebollen bakken. Oh, oh nee, toch? nee, toch? Hey, Leo, ga je je muis weer uitlaten? Jan, wat doe jij nou hier? Nou, mijn dochter komt me even over een uurtje halen. We gaan. Uh, op het strand eten bij Take 5 Met dit weer? Ja, daar passen we tenminste met de hele familie in. Het was een mooie uitvaartbol. Daar kun je trots op wezen. Nou ja, trots. Het leek net of het over iemand anders ging. Ik voelde helemaal niks. Nou, nog steeds niet. Al die mensen die afscheid kwamen nemen en al die bloemen. Ja, dat was toch mooi? Er waren zelfs stoelen te weinig. Ja, alsof ik naar een klucht van Hildering zat te kijken... Nou, ik kan niet zeggen dat ik op de grond lag te rollen van het lachen. Iedereen die aan het snotteren en grienen was... die hele familie van haar heb ik jaren niet gezien. Als het te laat is, dan komen ze opeens langs. Ja, ze wonen niet bepaald om de hoek, hè, Jan? Het ging allemaal zo snel. Ja, nou, ik neem nog een slokje water. Kijk je een beetje uit, Bol, met, met die Geneve. Je moet nog een hele avond. Nou, ik ken haar goed tegen en het houdt me warm. Moet je niet even je rust pakken in plaats van uh, in die koude halje te zitten? Ach, ik word gek van dat geoude hoer op de gang. Dat hoor ik door de muren heen. En nou is die mevrouw van paap ook nog eens aan de stofzuigen. Hier hoor ik nog eens wat. Oh ja? Wat heb je gehoord dan? Nou, ik zag net die vrouw van de Vries. Haar zoon komt na de kerst vrij. Hé? Ik dacht dat hij voorlopig nog achter de tranen zou zitten. Nee, hij is ervan afgekomen met een taakstraf. Dat meen je niet? Wat zullen wij zo vervallen, Bol? Als je toch alleen maar een beetje papier moet prikken in het, uh, in het park... als het mislukt, dan kunnen wij er ook wel wat op wagen. Ja, dat komt omdat hij minderjarig is. En hij heeft die gozer verraden uit Amsterdam, die, uh, die, die met dat mes... Die uh, Anna bedreigde. Ja, ja. Die uh, bedkeur heeft weggejaagd. Ja, die ja. Oh, nou, dat levert die buddy dan ook tenminste strafvermindering op, natuurlijk. Hij schijnt gedwongen te zijn mee te doen. Gedwongen? Ja, door die Dennis en door die crimineel Tyrone Day. Tyrone, wat is dat nou weer voor een naam? Nou, ze zullen wel flink bedreigd hebben. Dat ja, zou ik ook denken. Waarom zou buddy anders het casino hebben overvallen? Ja, hij had ook totaal geen geld nodig. Zijn vader heeft die groentewinkel. Gek! Verdamme nog toe. Wat, wat is er nou? Die er... nee, klerenhond zit weer op mijn jas te zeiken. Nou, hoef je in ieder geval niet meer naar buiten. Het regent pijpen stelen. Nou, dan ga dan ik maar weer naar boven. Uh, ga je echt niet mee, Bol? Het duurt nog wel even. Ik zit hier prima met mijn jongen klaren. Zie je, Leo. Ja, ja, Bol. Mevrouw de Vries, u gaat ook iets maken voor het oudejaarsfeest. Ik probeer het op te schrijven, mevrouw Poepjes, maar die pen houdt er steeds mee op. Ogenblikje hoor. Ik heb al wat tijd, mevrouw de Vries. Fijn hè, dat Buddy uh, Boudewijn weer thuis komt. Een hè? momentje, ik kan niet schrijven en praten tegelijkertijd. Voor sommige mensen is dat inderdaad lastig, ja. Zo, klaar. Nou, hier is de pen, alstublieft, mevrouw Poepjes. Nou, wat zal ik maken? Ik twijfel tussen kniepetjes Jan in het hemd of stip in het gat. Pardon? Ja, ja, kniepetjes. Ik ga toch kniepetjes doen. Dat hoort echt bij oud en nieuw. En uh, stip in je gat niet? In het gaat mevrouw de Vriesstip. Oh. In het gaat. <laughs> Ik dacht al. En wat gaat u maken? Even kijken. Uh, kots? Plat? U van de kotshok? kaasplateau van de kaashoek. Dat kwam door die ballpoint, die stottert. Oh, oh ja, nou, nou, nou zie ik het. Maar dat maakt u daar niet zelf. Ah, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. In het nieuwe jaar gaat de winkel weer open en Boudewijn wordt mede-eigenaar. Hartelijk goedemiddag, dames. Goedemiddag, mevrouw Elkadi. Ook goedemiddag. Ik kijk wat op lijst staat. Ah, veel mensen komen. Is goed. U bent van de organisatie. Ik? Wat? De pen stopt het, mevrouw Elkadi. Dat is erg onhandig. Ik even kijken. Ah, u maakt knijpertjes en kotsplaat. Lekker. Nee, knijpertjes en kaas. Ah, kaas, kaas is goed. En uh, wat maakt u? Ik, ik kan het niet lezen. Ik maak kibèche. Kippen? Kibèche. Is gehakt, palletjes. Nou, dat lust iedereen wel. Dat ligt eraan wat erin zit. Is gehakt, geen kanarie. <lacht> Mevrouw Pol, mij vertellen. <lacht> nou, ik, ik ga maar eens even beslag maken voor de kniepetjes. Veel plezier nog, dames. Dag, mevrouw Poepjes. Ja, hartelijke groet mevrouw Poepjes. Uh. Oh, uh. uh, mevrouw Elkadi, wat is er aan de hand? Mevrouw Pol is dood. <lacht> Ik is zo verdrietig. <lacht> en aan mijn zoon, hij is weg. Iedereen is weg. Uh, rustig maar, rustig maar. Laten we naar boven gaan. Het, het komt goed, hoor. Ja, ja mevrouw Elkadi, we... Uh, we gaan er een gezellig feest van maken. Ja, hij is gezellig. Hey, bol, kan je het lezen? Nou, ik kan er geen chocola van maken, maar zo te zien worden we behoorlijk vet gemest. Godzamer, wat een lijst. De gebakken reeds zit nog tussen mijn kiezen van de kerst. Tja, bij mij is het ook nog niet alles verteerd. Bij wie was je eigenlijk? Nou, de eerste dag bij mijn dochter en de tweede dag bij de Elkadis. De Elkadis? Nou, dan zie je er nog goed uit. Nou, het was gezellig, hoor. Mevrouw de Vries en haar dochter waren er ook. En die slummel van een schimmel, natuurlijk. Proch, hier, die supper? Hoezo? Nou, helemaal dik aan met Anna. Ja, nou, dat doet hij net alsof hij superman is, zeker, hè? Omdat hij die Tarone een heeft gegeven met zijn surfplank. Maar als ik er niet was geweest, dan had hij het waarschijnlijk niet eens na kunnen vertellen. Maar goed... Die twee hebben elkaar dus gevonden? Ja, dat kun je wel stellen. De hele avond zaten ze aan elkaar te plukken. Ach, weten zij veel. Hoe bedoel je? Ja, eerst ben je hoot op de botel en dan begint het ellende. Voor je het weet bestaat je hele leven uit te weinig slaap en belastingaanslagen. En dan ga je door je rug? Precies, puur van de stress. <laughs> en als het nou nog van het rollenbollen was, is dus het de klamme lappen. <laughs> Ach, je bent nou jong. Ja, maar ik ben ook al 60 hoor, Jan. Nou, geniet er nog maar van, Bert. Voor het weet lig je onder de groene zoden? Ja, sorry, Jan. Voor jou is het leven even geen lolletje op het ogenblik. Dan mag ik niet klagen. Eh, en wie weet krijg ik ooit nog eens mazzel. Ach, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Win ik het miljoen met mijn oude jaarslot of zo? Eh, dat zou mooi zijn, Bert. Wat zou je dan doen? Als ik een miljoen had? Ja. Nou, ik zou eerst eens een goede auto kopen. Een BMW-coupé of uh, misschien wel een te Tesla? Wist jij dat Elkadi een vette bak heeft gekocht... De nieuwste Mercedes. Oh, Kadi. Gaan de zaken zo goed met zijn bloemenstalletje? Ja, zijn zoon Anwar stuurt hem geld. Die schijnt nogal goed geboerd te hebben. Hé, He? waar hangt hij dan er weer uit? Hij is toch verdwenen met die dochter van, uh, van Molenaar, die Roxanne? Ja, Dat weten ze niet. Dat willen ze ook niet zeggen. En ze willen ook niet naar de politie... want ze zijn bang dat ze anders terug naar Syrië moeten. Nou, dat is dus overduidelijk. Die Anwar is een drugsbaron. Heel die familie zit in de drugshandel... En dan zit jij dan lekker te eten met de kerst. Nou, halleluja. Oh, de Elkadi's zijn doodgoede mensen, Keur. Vindt het zielig voor ze dat ze niet weten waar hun zoon is. Noem jij dat maar zielig? Tss, de nieuwste Mercedes en een bloemenwinkel? Tja, de zuivel schijnt altijd op een grote hoop. Wat je zegt. Ga even een peukje doen, bol. Doe dat. Zie je morgen, Keur. Op het feest. Oh, wat een gezelligheid, hè, dames. Zo wat de hele flet is er. Nog tien minuutjes, mevrouw Terol, en dan is het gedaan met dit jaar. Ik kan niet zeggen dat ik er rouwig om ben, mevrouw Pa. Helemaal mee eens, mevrouw Poepjes. Ik hoop dat het nieuwe jaar ons betere tijden zal gaan brengen. Tien minuten nog maar. Wat gaat zo'n avond toch sneller. En ik weet niet eens waar Leo is. Ik ga maar eens zoeken. Straks sta ik zonder mijn man... De pro op een gelukkig nieuwjaar. Ik ga het niet meer aan wachten. Ik ga terug naar de rente volgend jaar. Ach nee, terug naar de kale club? Ja, ik trek bij mijn zuster in. Haar man is overleden en ik ben ook maar alleen. Maar hoe had ze toch ingeschreven voor scharrelgeluk ben... Het nieuwbouwproject. Ja, ben uitgeloond helaas. Mevrouw de Vries heeft wel een appartement toegewezen gekregen. Maar ja, die hebben zo hun connecties. Haar man heeft een winkel. Dan spreek je nog eens iemand. Ja, inderdaad. Ze krijgen meisernetten met een dakterras. Daar kan ik alleen maar van dromen. Ik zal het moeten doen met een gekke van bingo... en een bonkende wasmachine in de nacht. U moet het zo zien, mevrouw Paar. We leven nog. Tja, nou, daar is dan ook alles mee gezegd. Lekker trouwens, die knippertjes van u. Dank u, mevrouw Pa. In ieder geval beter dan die oliebon van mevrouw Terrel. Oh, mijn god, wat een kleffe hop. Mijn hele gebit bleef erin vastzitten... En u kunt wel raden hoe het stinkt bij ons in huis. Ik was vergeten het bovenlicht dicht te doen in de keuken. Mijn hele huiskamer staat blauw. Kom, kom, jullie komen. Het is bijna twaalf uur. We komen eraan hoor, oh, mevrouw Elkadi. Oh, iedereen staat er klaar met een glas. Gaat u mee, mevrouw Poepjes? <tie> Beste bewoners. Wat ben ik blij dat jullie er allemaal zijn op deze heugelijke avond. Ik ben zo blij, zo blij... dat mijn eens van voren zitten en niet opzij. Sss, sss, sss. Denk dat meneer Bommen moet proosten met een glas water. Beste Jan... Of moet ik bol zeggen? Wat fijn u te horen zingen na het leed dat u ten dele is gevallen de afgelopen tijd. Het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. En dag mevrouw, en dag meneer, u komt hier toch weer. John, John, ga nou even zitten en straks zingen we weer verder. Je kan weer verder uh, nog hier. Dank je, Leo. Beste bewoners, ik woon nog maar kort in Hoogwater. Maar ik voel me nu al helemaal opgenomen in jullie hechte gemeenschap. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in me stelden... om deze oudejaarsavond te mogen organiseren. Schimmel, houd toch eens op met dat geoude Hoor God machtig, wat kan die gozer lullen? stilte! Jan, kappen nou en laat die fles staan. Ik heb dit uiteraard niet alleen gedaan... maar samen met mevrouw Elkadi en mijn allerliefste Anna. Graag een applaus voor deze twee kanjers. Ja, ik wil niet vervelend doen, maar het is bijna twaalf uur. Ja, we moeten opschieten, Rogier. Rest mij vast een, een gelukkig nieuwjaar te wensen en het glas te heffen. Vijf, Vijf vier, drie, drie twee, twee, één. Gelukkig, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaarschat. Gelukkig nieuwjaarschat. Op onze gezinsuitbreiding. Oh, bingo. Oh, ik, ik, ik ga daarop toe, wij zelf wel bang zijn voor al dat geknal. Kijk maar uit dat die muis niet van het bekollen springt. Ja, jezus, bed. Ja, ook de beste wezen. Gelukkig nieuwjaar, liefste Anna. Jij ook, Rogier. Blijf je bij me vannacht. Ja, natuurlijk, gekkie. Ik denk dat het dan meteen maar blijf, voor altijd. Voor altijd? Meen je dat? Oh, maar dat is geweldig, Annatje, schatje. Anna, gelukkig nieuwjaar, mam. Rogier en ik, wij gaan. Heb je Boudewijn gezien, Anna? Hij is weg. Oh, Buddy? Gelukkig nieuwjaar, mevrouw Paap. Gelukkig nieuwjaar, ook mevrouw Poepjes. De beste wensen, meneer en mevrouw Elkadi. De beste wensen, hoor. En u ook, mevrouw De Vries. Oh ja. Hebben jullie uh, Boudewijn gezien, Buddy? Hij is boy bij de jongens. Voorwerk aan het afsteken. Heel veel knallen. Boem, boem, boem, boem. Oh, nee, hey, toch, Wim. Wim, Wim Boudewijn is buiten. Bol. Hey, Bol. Hé, Bol. ...bakken worden. Uh, uh, uh, uh, uh, Icersul... Ik heb al zo gezegd, geen bommetje. Zo, die is helemaal naar de klote, joh. Oh, Wat we doen we? Ja, we kunnen hem moeilijk laten liggen hier. Kom op, Jan. Kom eens overeind. vreemd. Laten we eerst die schimmel er even bij halen, want ik heb het al aan mijn rug. Hmm. Wat krijgen we nou? Leo, een vuurpaal in de plafond. Wat voor? Het lijkt wel of het flappert. Ja, dat wil wel eh, met het systeemplafond. Moet je kijken, het fikt als een malle. Kom op, we pakken Jan bij zijn benen. Hij moet weg hier. Brand! Brand! Branden! Branden! De volgende dag in de hal van de flat. Nou, dat was me het feestje wel gisteren. Niet zo hard, Leo, niet zo hard. Mijn kop barstte wat aan elkaar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoeveel liter Genever heb je wel niet gedronken? Zoals jij erbij lag, man. Ja, had ik het maar bij Genever gehouden... dan had ik me nou alweer lekker gevoeld. Maar wat is er allemaal gebeurd hier, joh? Het lijkt wel alsof er weer een handganaat is ontploft. Nee, een vuurpijl. Heel de hal in de hens. Van die lefgoozertjes. Ze hadden al cobra's en mortierbommen gegooid. Die van de vries, die buddy. Die is alweer opgepakt. Zo so de Vandaar dat alles zwart is hier. Ja, mevrouw zat gelukkig boven met bingo. Heb hem wel even geknepen, hoor. Was haar bingo boven? Waar dan? Daar weet ik niks van. Nee, bingo, mijn hondje. Zo heet hij. Oh, die muis. Nog een geluk dat hij niet van het balkon gesprongen is. Net als je kat. Of mevrouw. Stel je voor dat die brand was overgeslagen naar de woningen. Dan had ze zo op een zeil moeten springen vanaf de veranda. Nou, op, Leo. Als ik lach, doet mijn kop nog meer pijn. Ja, maar goed, om drie uur was het zijn, meester. Heb ik nog even met die commandant, Haring heette die, tot een uur of zetje te zuipen. Ja, ja, voor die man was het tenslotte ook oud jaar. Nou moet de woningbouw wel die hele hal renoveren. Zelfs de brievenbussen zijn gesmolten. Ja, was die pijl toch nog ergens goed voor? Ga je mee een uh, ommetje doen? Poepjes en Paap hebben een schoonmaakactie op touw gezet. Ik wil even naar de begraafplaats. Naar Olleke bolleke Kijken of er nog een beetje goed bij ligt. Ik ga met je mee, Jan. De nieuwjaarsdijk hebben we toch al gemist. Tja, jammer. Had wel zin in een bakjesnet... Ja, maar dat is alleen maar voor de mensen die echt in zee zijn geweest, hè, Bol? Ah, ja, maar die gezien, die zijn gek. Nee, ik zet mijn Unox mugs op en dan ga ik gewoon in de rij staan. Dat meen je niet. Ja, ze hebben nooit wat door of ze durven niks te zeggen. Jij, ouwe uit. <laughs> Zo, nog een slokje voor onderweg. Wil jij ook? Het beste tegen een kater. Een beetje tegengif. Ja, vooruit dan maar. Laat ik maar eens luisteren naar iemand die er verstand van heeft. Sst. Wat Stil is Jan. Wat is er? Wat is er? Ik, ik hoor de liefde. En vrouwenstemmen. ze bol! Straks moeten we nog meehelpen. Zeg, Leo. Ja? Nog de beste wensen, jongen. Ach, het beste paard van stal ben ik vergeten geluk te wensen. Nee, het beste paard is schimmel. Daar heb je gelijk in. De beste wensen, oude rukker. Een gelukkig nieuwjaar, Leo. Bedankt voor het luisteren naar het hoorspel Welkom in Hoogwater. Dennis Pieters werd uitgevoerd door Jan Hilkodits. Buddy de Vries door Jurjen Mans. Jan Bol door Willem de Vriend. Leo Terol door Peter Bluis. Bert Keur door Martin van Dam. Mevrouw Bol door Martine Porjenski, Mevrouw Terol door Caroline Bluis. Mevrouw Poepjes door Hil Nieland. Mevrouw de Vries door Ellie Joubij. Mevrouw Paap door Lucie Beet. Mevrouw Elkadi door Martine Podjenski. Meneer Elkadi door Jan Hilkodits. Anwar Elkadi door Martien van Dam. Anna de Vries door Wendy Jacobs. Roxanne Molenaar door Linda Vos. Rogier Schimmelpennik door Jan Hilkodits. En Tyron door Jurjen Mans. Tekst en regie was in handen van Nelke van Koningsveld... De voice-over was door Mark van den Oever. Techniek was in handen van Leon van Nes, Thomas de Jong en Marcus van Dam. En de hele organisatie was in handen... Pursue me, got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refute me. Lyrical skills so she starts pursuing me. She tells me yo she don't want to lose me. Your sweet talk and so she starts seducing me. You've been using my own me. You around, me. Just loving you is my duty. Girl, I like your style, just the way your you guys doesn't just do so I love your profile, your beautiful smile makes me so appealing. Girl, you're driving me wild, can't wait to walk on a memorable. Girl, I can't hide my feelings, so revealing, my up for stealing. I'm Like I'm floating Wonderful words Read like I'm quoting Woo. Girl, I clear what I'm promoting Can't pass my way Without touching a groping Girl, I feel like eloping This I'm hoping on the moon, let's go sloping no, Girl, I like your style Just the way you're you dress, nothing you're still so revealing I love your full profile Your beautiful smile Makes you so appealing Girl, I'm driving me wild wait to embark On the memory of a Girl, I can't hide my feeling So revealing Your heart is up for stealing Woo. I wanna feel I wanna hold I wanna touch your body done <laughs> 69. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.